Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Storm Bella raast over Nederland. In heel Nederland geldt code geel, want het waait flink vandaag, vertelt onze weerman Marco Verhoef. Grijs, nat en heel winderig met nog steeds die storm langs de kust en kans op zware windstoten. In de middag, loop van de middag begint de wind langzaam wat te luwen. en Aan het eind van de middag wordt het in het westen dan langzaam droog met misschien al een klein beetje zonderbaar opklaringen. In Brabant en in het oosten van het land waren de afgelopen uren al wat meldingen van schade en verkeersproblemen. Zo kwamen bij Heusden in Brabant vannacht al twee mensen in hun auto onder een boom terecht die was omgevallen. Ze raakte niet gewond. Opnieuw onrust in het Brabantse Veen afgelopen nacht. Er gingen weer auto's in vlammen op en er werd vuurwerk afgestoken. De burgemeester had iedereen nog zo opgeroepen om zich netjes te gedragen. Om met elkaar in gesprek te gaan of dit gebruik en deze vorm van escalatie nog wel passend is richting een oud en nieuw wat we met elkaar willen beleven. In Veen is het een soort traditie om aan het einde van het jaar sloopauto's in brand te steken. Daarbij is het vaker onrustig geweest. Op verschillende plekken in het land heeft de politie een einde gemaakt aan illegale feesten, onder meer in Rotterdam en Koningsbos in Limburg. In Staphorst was er een feestje onder een snelwegviaduct met tientallen jongeren... ...maar daar grepen de agenten niet in. Op veel plekken in Europa gaat er vandaag voor het eerst een spuit in met het coronavaccin... ...zoals Frankrijk, Spanje en Italië. Het lijkt er dus op alsof veel landen veel sneller beginnen dan Nederland. Maar het is bijvoorbeeld in Italië ook een beetje een reclamestunt van de regering, zegt correspondent Mustafa Magradi. De Italiaanse regering die wil daadkracht tonen en de Italianen een beetje hoop geven. Maar het hele vaccinatieplan gaat ongeveer op hetzelfde moment van start als in Nederland. In Nederland begint het vaccineren tegen corona op 8 januari. Het weer nog, stormachtig dus, het regent flink, het is 5 tot 8 graden. Vanmiddag gaat de wind een beetje liggen, morgen best bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. De dijk enkhuizen Lelystad is in beide richtingen dicht vanwege de harde wind.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 December 2020, ZFM Jazz Top, top 2020, 2020 cover. Up. Up. Money, money. Goedemorgen luisteraars Gouwenbergen kan ZFM Jazz. U niet uh, beloven, wel twee uurtjes oorstrelend muzikaal vertier met uh, jazzy covers van uh, grijs gedraaide hits uit de top 2000. Uh, we hebben het hier dus vandaag over de top 2020 cover-up. Jazzy covers die wellicht uh, beter zijn of memorabeler dan het origineel. Wie zal het zeggen? Stemmen kon en kan niet... Dat leidt uh, tegenwoordig in al snel tot uh, complottheorieën en vermoeiende rechtszaken en eisen tot uh, transparantie. En dat strookt natuurlijk niet met het principe van een cover-up. Reageren kan wel. Uh, WhatsApp, ZFM-chest 023 573 0393. Morgen nogmaals, mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Je luistert naar de Top 2020 cover-up. We trapten af met Money, Money, Money... in een versie van Pink Turtle, een Franse ensemble... met op uh, viool DJ Lockwood op plek 1786 in de Top 2020 cover-up. Gevolgd door Help, een veelgehoorde noodkreet natuurlijk... in uh, dat stormachtige jaar 2020. Toen de popmuziek in de jaren 60 uh, de jazz deed wegkwijnen... Probeerden vele jazzmuzici bij die nieuwe tijden aansluiting te vinden... en een gaantje mee te pikken door het coveren van bekende popsongs. En de Beatles waren daarbij natuurlijk uh, favoriet. Toch uh, bleven die jazz- en de popwereld uh, vaak uh, volledig uh, gescheiden werelden... met een soort van wederzijds gedeeld wantrouwen en daar En dat leverde... Dan uh, dikwijls uh, volstrekt inspiratieloze covers op van jazzmuzikanten... die eigenlijk uh, niks op hadden met uh, pop. Maar een van de meer geslaagde Beatles-covers, die hoorde je net, Help... Uh, uit uh, 66 van een van de giganten uit de jazz, Count Basie. Op plek 165 in de top uh, 2020-cover-up. We gaan gewoon chris kras door die top heen. Zo ook het volgende nummertje. Dat ken je misschien wel, maar niet in deze versie, denk ik. was de man die zich natuurlijk weinig aantrok van conventies in de country of popmuziek... ...werkte met tal van muzikanten uit verschillende genres... ...en had graag en trad uh, graag op in de, in de baas. Een uh, prototype Outlaw, hier gecoverd door de gitariste en vocaliste Dida Pellet uit Israël... ...onder meer bekend van haar werk met de trompetist Roy Hargrove. Een nummer, een cover uit uh, 2016 te vinden op de plek 1209 in de top... 2020 cover-up. Oh, daar zie ik de eerste, eerste uh, appjes komen hier binnen. Moet ik even kijken. Uh, er komt er een uit België van Frank M. Uit het kot van Betere. Beveren, zie ik ook wel aangeduid, zegt hij. Als de helemaal alleen in je eentje show. Cash was mijn grootste vriend. Ik had er alleen nooit genoeg van. Maar in 2021 begin ik met een schone lijn... en Walk the line. Goede voornemens, dat uh, horen we natuurlijk graag bij ZFM Jazz, de top 2020 cover-up. Well, was a very good year it was a very good year for small town girls at soft summer, summer nights we'd hide from the lights on the village green when I was seventeen A very good year. It was a very good year for city girls who lived upstairs with all of that perfumed hair, and it came undone when I was twenty-one. It was a very good year. It was a very good year. For blue-blooded girls on independent means. We'd ride in limousines. And their chauffeurs would drive it. When I was 35. But now the days are short, I'm in the autumn of the year, now I think of my life as vintage wine from fine old cakes, from the brim to the dregs, and it pours Clear. It was a very good year. It was a very good year. It was a very Fulsome Prison Blues werd gevolgd door de zang van de nog enig echt levende outlaw. En dan heb ik natuurlijk niet over de Donald. Nee, ik bedoel Willie Nelson, de country legende. Maar vraag je hem uh, naar zijn favoriete zanger, dan zal die stevast antwoorden: Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra. It was a very good year. Dat was het natuurlijk niet. 2020. Mijn cover. Van uh, Willie Nelson blijft het toch een uh, geweldig nummer... dat uh, dus heel bekend is in de versie van Frank Sinatra. Whatsappen kun je op 023 We gaan snel verder. We hebben geen tijd te verliezen. Die schreef en zong het origineel. Joe Cocker werd er natuurlijk heel bekend mee en staat in de top 2000. Um, een bekend fenomeen natuurlijk in de popmuziek... waar dikwijls blanke muzikanten, bewust of onbewust, met of zonder toestemming... gewild of ongewild, furoren maakten met songs van hun zwarte muziekbroeders. Hier hoorde je een uh, intieme vertolking... door een van de grote zangers uit de geschiedenis van de jazz. In de nadagen van zijn loopbaan, Joe Williams met de WDR, Big Band, een opname ergens uit de 1995 te vinden. Op de plek moet ik even kijken, 241 in de top 2020 cover-up. Yes, Top 2020 Cover Up. Had ook een hand in de Get Back to Where You Belong... en het laatste studioalbum van de Beatles, Let It Be. Vandaar zijn bijnaam voor die Billy Preston, de vijfde Beatle. Uh, Toner beweerde destijds dat de titel Get Back to Where You Belong... Uh, een sneer van McCartney was aan het adres van uh, Yoko Ono... de Japanse vriendin van Lennon. Maar het nummer ontstond in werkelijkheid als een soort van protestzong of parodie... tegen de anti-immigratieopvattingen van het... Uh, conservatieve parlementslid Eunuch Powell. In wiens ogen het Verenigd Koninkrijk werd overspoeld door buitenlanders. Dat is eind jaren 60. Migratie hield ook toen al de politieke gemoederen flink bezig. Weinig nieuws onder de zonders in de afgelopen jaren in Europa... en het Verenigd Koninkrijk. De finale versie... De van de Get Back werd ontdaan van alle politieke ladingen. En je hoort het hier in een swingende uitvoering van de Amerikaan John Pizzarelli. Een gitarist en de, zon, de, zon, de, zon, de zoon van de in jazz kringen welbekende Bucky Pizzarelli. Te vinden op plek 367 in de top 2020 cover-up. Jazzcover van het Vrij van Stad Don't Stop Believing. Maar laat dat maar over aan uh, Wayne Alpern, de arrigeur componist uit uh, New York, die jazzpop klassiek moeiteloos met elkaar uh, weet te verbinden. Uh, mooie versie van dat Don't Stop Believing te vinden. Uh, op uh, plek 501 in de top 20. 20. Cover-up. En ik krijg hier een appje binnen van Gijs uit Almere. Almere buiten om te precies te zijn. En hij schrijft... Je hoort het mij als verstokte popliefhebber niet vaak zeggen... maar deze jazzversie overtreft het origineel. Nou, dat horen we graag. Complimenten hier bij ZFM Jazz. Jazz? Jazz see. Well, I mean, the, the, the word, uh, to me, means freedom of expression. Uh, that's that's what I think of it. That's all. I mean, and uh, if it is uh, accepted as an art, it is the same as any other art. The popularity of it doesn't matter. It doesn't mean anything, because when you get into popularity, then you're talking about money and not music. ZFM Jazz. Top, Top 2020, 2020 Cover Up. up. Misschien te laat geboren of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren tot de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen kathedralen van Amsterdam tot aan Maastricht toch zal ik altijd weer verdwalen dat het de zaak in evenwicht, laat me laat me.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 De gang, maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal ook heus wel een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. Verder zoek je er maar één uit. Voorlopig blijf ik nog jouw zanger Jouw zwarte schaap, jouw trouwe vent Ik blijf nog lang, nog liefst nog langer Laat me blijven wie ik ben Laat me, laat me Laat me mijn eigen gang maar gaan Laat me, laat me Ik heb het altijd zo gedaan Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me, laat me. Laat me zo so blijven wie ik ben. Lasst mich laßt mich mit allem fuhr weer uh, driftig geappt naar ZFM Jazz. Ik kan er maar een paar uh, uitkiezen elke keer. Hier een van uh, Mark. Mark uit uh, Den Haag... die in zijn spaarzame vrije tijd... graag naar regionale zuis, uh, zenders luistert... Uh, zegt hij, om te weten wat er in Nederland uh, speelt. Laat me draai ik vaak... als ik weer eens alleen in het torentje... of niet bij Linda ben. Ramses zou trots geweest zijn op deze cover. Ja... En dat was een cover van Sven Ratzke, de half Nederlander, half Duitse cabaretzanger. De ideale vertolker van de liederen van Ramses zelf. Nog flamboyanter als Shaffi. En het lijkt erop, gezien de app, dat hij met Mark uit Den Haag er een nieuwe bewonderaar bij heeft. Te vinden op plek 757 in de top 2020 cover-up. De klassieke van Marvin Gaye, What's Going On, nog immer actueel. Hier in een uitvoering van een van de meester percussionisten van het jazz en de soul, Ray Barretto, te vinden op ontelbare platen van pop- en jazzmuzikanten. En Latin jazz, uh, op plek 327 in de top 2020 cover-up. Uh, dat, uh, dat nummer van hem, van dus die Ray Barretto... is trouwens te vinden op een heel vrij album. Blue Note Salutes Motown uit 1998, meen ik. ZFM yeah. Jazz, top 2020 cover... Soul van je wels te maken. I want you to want me. Laat dat maar over aan de Holmes Brothers, meestelijk. En die klasse wordt eh, weerspiegeld in een hele hoge notering... in de top 2020 cover-up op de 86e plek, maar liefst. En er komen weer hapjes binnen. Dit keer van, even kijken, Matthijs van N. De muziek is vele malen toffer dan de top 2000... maar verdient een betere presentator. Uh, Oké. Okay. Dat uh, riekt sterk naar een open sollicitatie. Maar goed, ik zal het er uh, eens met de ZFM Jazz... Uh, programmaleiding en uh, het team over hebben. Voorlopig uh, zit je nog aan me vast. De tweede uur is er ook de top 2020 cover-up. We gaan eruit met een heel bekend nummer. Ach, ga maar luisteren zo. Dive in, man, with everything you got, and give it 200% of your soul, and it'll come back twice as full. I promise you. Set of M Jazz. Talk 2020. Cover up. Oh, let's Miss baby, you love me forever. I swear I'm keeping you satisfied. But you're the one for me, the way, me the way you make me feel. You really turn me on. You really turn me yeah, you knock my off of my feet now Dan u je allemaal fijne dagen en een voor.